De houtsneden van de beeldend kunstenaar Escher, die een paar weken geleden opdoken in een kringloopwinkel in Nieuwegein, zijn geveild voor ruim 9000 euro. Het veilinghuis had maximaal 2500 verwacht. De nieuwe eigenaar van de 25 afdrukken uit 1932 blijft anoniem. Een vliegtuig van de Duitse bondskanselier Merkel is via een omweg verkocht aan Iran. In verband met sancties tegen het regime weigerde Duitsland de Airbus aan Iran te verkopen. Uiteindelijk werd het Duitse toestel overgedaan aan een investeringsgroep in Oekraïne. En die blijkt het nu te hebben doorverkocht aan een Iraanse luchtvaartmaatschappij.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 Het weer in het oosten ligt de temperatuur vannacht net onder het vriespunt. In het westen blijft het een graad of vijf. Morgen bewolkt met soms wat lichte regen en maximaal rond 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span.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 die houden van verlaten straten. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, volgende week is het alweer twee jaar geleden dat Ramse Shafi overleed. Maar vergeten is Shafi allerminst. Hij inspireert nog steeds, bijvoorbeeld tot het maken van een musical... die op zijn sterfdag in première gaat. Maar ook Jeroen Zelstra liet zich door Shafi inspireren. Tot het schrijven van maar liefst twintig nieuwe liedjes... samengebracht op zijn nieuwe cd, Samen in Zee. Goeienacht en van harte welkom in ons huis van de maan. Ja, sinds Jeroen Zijlstra in 1999 debuteerde met zijn cd Olie en Rook... zijn hij en zijn band niet meer weg te denken uit de wereld van het theaterlied. Ze brachten cd's uit, zoals Tussen den Oever en New York en Liefde en Dorpsgevoel. Ze maakten verschillende theatertournees en in 2002 werd Jeroen Zijlstra met de Annie M.G. Schmidprijs bekroond... voor zijn lied Durgerdam Slaapt. En nu dus de door Schaffi geïnspireerde nieuwe cd van de band Zijlstra... Samen in Zee. Jeroen, Jeroen Zijlstra van harte welkom. Fijn dat je er bent. Dat welkom geldt ook... Ook voor je bent. Jullie zijn hier om live op te gaan treden in de komende twee uur. Het is een wat krappe huiskamer van Casa Luna. Maar we hebben allemaal een plek gevonden. Inclusief contrabas en keyboard en percussie. En nou, het, het wordt vast, vast hartstikke mooi. Een beetje improviseren in ons huiskamertheater. Maar het gaat helemaal goed komen. Fijn dat jullie er zijn. Jeroen. Um... Ken jij het repertoire van Shafi eigenlijk helemaal van buiten, zoals ook dit uh, Stille in Amsterdam? Nou, dit dus in Amsterdam uh, heb ik natuurlijk mogen zingen voor uh, Ramses tijdens de Radio 2-nacht uh, alweer een aantal jaren geleden. En dus die tekst die is mij uh, behoorlijk bekend. Een aantal liederen, die ken ik niet uit het hoofd, maar wel gewoon... Uh, ja, het is toch een deel van je opvoeding. Dus die, de, en dan vooral natuurlijk het lied uh, Sammy, waar het voor mij eigenlijk allemaal mee begonnen is, qua... Uh, intense uh, verandering in mijn leven, zeg maar. Dat lied is heel belangrijk geweest uh, op jonge leeftijd. Ja, daar gaan we het straks over hebben, over, over de inspiratie... die van dat lied uh, uitging voor jou. Het is een deel van, de, van je opvoeding, zeg je. Ben je inderdaad met, met Shaffy opgevoed? Uh, draaiden jouw ouders liedjes van Shaffy? Nou, mijn moeder die was een groot fan van, van, uh, van Lisbeth en, uh, en, en Ramses. Die ging daar vaak heen. en Ik was toen nog ontzettend uh, van de Engelstalige pop... Maar hij is wel een van de eerste die, die gewoon blijvend rond bleef zingen. op het moment dat je, dat je hem langs hoorde komen. Zeg maar. Dus dat Ramses en ook Cornelis Vreeswijk. in die tijd ook een van de weinige troubadours in hun moerstaal. Cornelis dan ook nog in het Zweeds, maar Ramses dan. ja, en ook gewoon. Een soort uitstraling van uh, het leven moet anders. En, en uh, vanuit je dorp uh, weet je wel ontzettend wakker geschud door de, door de goede man. Dat is uh, wel, ja, dat, dat vergeet ik nooit meer. Dat is dus een deel van je opvoeding, zou je kunnen zeggen. Dat dorp was in jouw geval Den Hoever op Wieringen. Jij ging van uh, noord naar zuid, Ramses ging van zuid naar noord. Uh, niet een toevallige overeenkomst waarschijnlijk tussen, tussen jullie beide levens, jullie beide carrières. We gaan het daar straks uitgebreid over hebben over de manier waarop Shafi ook later uh, een inspiratiebron voor je is geweest. Maar ik stel voor dat we eerst even luisteren naar de boodschappen die op het antwoordapparaat is gesproken. Er is één nieuw bericht. Dag Helco, jij hebt uh, Jeroen te gast. Jeroen Zijlstra, um, die heeft een nieuw programma... Samen aan zee, een ode aan Ramses Shafi. De man die een grote invloed ook op hem heeft gehad. En hij is niet de enige. Op welke momenten mist hij Ramses nou het meest? Dat moeten veel momenten in het leven zijn... omdat Ramses zoveel van dat leven heeft bezongen. Ik wens je een goed gesprek. Huisgenoot Lex Bolmeijer. Wanneer mis je Ramses het meest? Inmiddels bijna twee jaar geleden dat hij overleed... Nou, als je zelf een gebrek aan ideeën hebt, als je achter de piano zit... en het komt niet, dan, dan, dan, ja, dan mis je gewoon de... Hij heeft in, in een jaar of vijf, zes tijd... het belangrijkste repertoire bij elkaar geschreven. Die, die ontzettende energie en die, die boost aan liederen. Dat, dat, ik mis hem het meest als je daar gewoon moeite mee hebt. Als je het zelf eventjes helemaal niet, niet kan. En dan denk je, ja... Was hij er nog maar, dan kon ik misschien nog een, nog een klein beetje aan hem optrekken. Van, van, qua, weet je nog een, een leuk nieuw liedje? Maar kennelijk was hij dat de afgelopen tijd. Want je hebt maar liefst twintig nieuwe liedjes geschreven... die allemaal op een andere manier, niet altijd even helder... maar toch allemaal op de een, een of andere manier door Shafi geïnspireerd zijn. Ja, het is een beetje gedrenkt in de kleuren van Shafi. En dat is, komt... Het belangrijkste motief daarvoor is dat ik heel erg graag met een, met een, in, in een duet... Uh, een, een, een aantal optredens uh, een tour wilde maken met een extra zangeres in dit geval. Dus dit is, dus, we hebben het omgetoverd door de nieuwe list van Zijlstra. En dat is Lydia van Dam. Zij is hier ook uh, vanavond. Welkom Lydia, fijn dat je er bent. Ja. En daar, daar nou ja, Als je dus duetten wil schrijven, dan kom je natuurlijk ook al heel gauw uit op het repertoire van, uh, van Ramses en Lisbeth. Ook omdat ze een fantastische band hadden destijds. Met John Engels onder andere op drums. En twee waanzinnige pianisten, uh, waar ik even de naam van kwijt ben. Uh, ja, zeg het eens. Ja. Ja, het Louis van Dijk. Louis van Dijk. En, en, en daarna nog heel belangrijk. Was Basist dan, hè, Jacques Schols? Ja, Jacques Schols precies. En, en, en, en, en daarna was, uh, ik, ga, ik, ga hem, ik ga hem zeker nog een keer noemen, zijn dus, naam, nou, want die was heel belangrijk. Hij heeft ook alle arrangementen uh, opgeschreven en gemaakt. Uh, waarvan we de naam nu even niet weten. Maar die komt vast nog boven. U mag thuis ook bellen als u die naam weet, 0800-1121. Uh, maar dat is dus eigenlijk weer een overeenkomst. Je wilde uh, duetten zingen. Je hebt je eigen Lisbeth uh, gezocht in Lydia van Dam. Uh, die band was belangrijk, die is voor jou ook belangrijk. Wanneer werd voor jou helder dat er eigenlijk zoveel overeenkomsten zijn... tussen jou en Ramse Shaffi? Nou, Op het moment dat je de nummers gaat schrijven... Dan, dan, dan, ja, dan, als je diezelfde energie probeert op te zoeken... dus die tweestemmigheid... En de band daaronder uh, behoorlijk Jesse te laat gaan, dan, ja, dan, gaat het, dan, dan lijkt het wel. Dan, het gaat werken, het is een goed idee. In, en de, de, de titel Samen in Zee is een titel van een wat minder bekend lied van uh, Ramses en Lisbeth. En, en, het is een heel romantisch liedje van. Uh... <tiedringt zich> Samen gaan we naar zee. Hey, hey. Dat geeft hij al zo'n heerlijke brul. Ja, ja, ja. En dan Lisbeth die durft dan niet. En later dan gaan ze dan toch samen in zee. Dus toen ik die, die, die titel van het liedje had, dan had ik ook de titel van de tour. Omdat het natuurlijk weer aangelinkt is bij mijn leven. Met dat hoge zoutgehalte, zeg maar. Ja, je bent, je bent visser uh, geweest. Je bent ook opgegroeid in een vissersdorp, hè, Den Oever. Dat samen in Zee gaan we straks ook laten horen trouwens. Zowel in de versie van List en Shafi, als in jullie uh, nieuwe versie. Oh, nee. Dat doen we straks in het tweede uur, want jullie blijven tot twee uur bij ons. Um, maar eerst even terug naar Den Oever. Uh, uh, opwieringen, uh, opgegroeid in een... Uh, uh, ja, in een dorp waar, waar de zee natuurlijk uh, vanzelfsprekend was. Je bent die zee ook opgegaan. Uh, je hebt lang als visser gewerkt. Dat verhaal is bekend. Uh, en toch op een gegeven moment weet je dat je die kant op zult gaan. Dat je je loopbaan zal worden. En dan hoor je ineens Shaffi met Sammy. Tja, het was een jaar of dertien. En, en uh, ik was heel erg bevriend met een aantal zonen van Visserlui. En ik was helemaal bezig om... Uh, om uh, senang te voelen binnen die wereld van die vissers. Uh, ja, vissers Latijn, zeg maar. En dat lied kwam. En het was ook een heel onbehagelijk gevoel... omdat je eigenlijk helemaal niet uit je veilige wereldje getrokken wilde worden. Maar dat, dat lied, dat had alles. Gewoon die Jessie onderkant, die, die, die, die, die hoog, Sammy Van, dan word je lekker nat. Ga gewoon, ga tekeer. Ga, uh, waarom... Ja, dat is, is ook altijd aangelinkt bij een soort eenzaamheid, verdriet, uh, weet je, dus de, de, de, de pijn van het leven of zo. Ten, ja, daar was ik gewoon nog veel te jong voor en ik moest nog visserman worden. Maar het heeft absoluut een, een hele grote impact gehad. En ik wist niet waar het over ging, maar ik ben het nooit meer vergeten dat ik het wel zo voelde. Wanneer ben je ernaar gaan leven? Naar het, naar het gevoel dat je het toen had? Wat je, je, eh, wat je ook al zegt, je, je moest nog vissersman worden, je wist dat je dat zou gaan worden. Waarschijnlijk was dat ook wat je wilde worden. Ja, heel graag. En, en, en ook gewoon omdat je daar natuurlijk... Er was ook geen alternatief. Je kon bij de boer gaan werken. En je kon, maar ja, de Noordzee, dat was natuurlijk het avontuur. En ook nog eens keer was het een hele goede tijd financieel. Je kon, je kon echt, als je dat vak durfde te leren... en het geslingeren een klein beetje overwonnen had... dan, dan was het ook een hele uh, goede manier om, om, om geld te verdienen. En een vrij leven natuurlijk. Het was ook een soort... Toen al een soort uh, met z'n allen in een busje naar oog. En uh, ja, de bemanning is later ver, uh, verwisseld voor de bandleden. Maar het is eigenlijk gewoon... Nou ja, we zitten nu toch ook om kwart over twaalf s'nachts. Uh, dat, ja, dat was net de tijd dat ik destijds uh, de haven uitvoer. Ja. Dus alles gaat gewoon... Uh, het is een variatie van hetzelfde, maar dan veel meer wat bij mij past. Op een gegeven moment bedacht ik mezelf van... Het was echt helemaal te gek dit, om met die gasten op de Noordzee te werken... en geld te verdienen en, en uh, wachten lopen. En, maar ik kon hun wel nadoen, maar zij mij niet. En dat, dat isolement, dat op een gegeven moment heb je toch... ben je toch uh, als een magneet naar, naar Amsterdam toegetrokken... om ook eigenlijk uh, de, de, de, de mate te vinden die, die gewoon muzikaal gewoon uh, ook... Samen wel de zee op wilden, maar dan wel met, met samen muziek maken in plaats van vis vangend. Ja. Maar toen, toen jij dat, dat jochie was, dat, dat voor het eerst Sammy hoorde, was muziek toen voor jou nog helemaal geen optie? Jazeker, ja, ik, was, ik, ik ben opgegroeid in koren en het was een jazzcafé in Den Hoever, Max Thewissen. Waar toen al het crème de la crème van heel Nederland speelde en daar... Ja, dat zoog ik toen al per weekend en, en, en vierstemmig koormuziek. Ik heb daar de teksten leren schrijven in Oosterland in de Michaelskerk, Waar een oecumenisch centrum is, ja, eigenlijk van Kita van opge, opgebouwd is. Dus het was een prachtige Romaanse kerk die waar, die leeg stond. En een aantal bevlogen mensen van Wieringen die hebben dat, hebben dat opgebouwd. En ik was daar als buitenkerkelijk als, als een vis in het water. Want dat, dat zochten ze juist, dat hoeft helemaal niet zo gelovig te wezen. Het was, ze zocht eigenlijk een soort andere toon van zingen en, en, en, en schrijven. En ja, daar, daar, dat, dat ging wonder wel samen. Dat is ook weer een soort iets wat je maar uh, moet treffen dat je daar, daar geboren bent. En dat was daar gewoon te doen. Dat, dus dit is, daar ben ik echt... Uh, op het pad gezet, samen met Ramses, is dat natuurlijk ook binnen Wieringen... zijn daar heel belangrijke krachten, muzikaal en qua tekst... en qua inhoudelijk leuk omgaan met, met, met, met, met, met uh, teksten en, uh, en dat zelf bewerken. Dat is een zeer belangrijke tijd geweest. Nu geef je eigenlijk met Samen in Zee een cadeautje terug... aan, aan je grote inspirator, Ramses Shaffi. Een, een van de krachten die jou van, van Den Hoever naar Amsterdam heeft gebracht. Die je van de zee naar de muziek uh, uh, heeft gebracht. En als ik dan nou naar die cd luister... het zijn twintig liedjes, zoals jij het zo mooi zegt, in de kleuren van Shaffi. Maar eigenlijk valt zijn naam maar in één liedje. En dat is het liedje eh, Blues voor Ramses. En ik stel voor dat we daarna gaan luisteren. Van de cd Samen in Zee van Zeilstra is dit Blues voor Ramses. Amsterdam Oer Amsest Oer Amsest Oer Amsest Stil in Amsterdam voor Ramses, een van de 20 liedjes geïnspireerd door Ramse Shafi terug te vinden op de nieuwe CD van de band Zastra, samen in zee. En aan de vooravond van de tweede sterfdag van Ramses Shafi... is de band Zastra hier te gast. En als u nou zou willen zien hoe knus hier bots boven op elkaar zitten in de Kasselooner Huiskamer, dan kunt u even op onze Facebookpagina eh, kijken. En als u denkt ik vind het allemaal wel heel erg leuk en ik wil ze ook graag live horen spelen, want dat gebeurt ook nog in de komende twee uur. Maar het wordt me wel wat laat. Nou, dan kunt u ook eh, vanaf morgen dit programma terugluisteren via onze site kazaluna.ncrv.nl kazaluna.ncrv.nl Naast mij zit nog steeds de naamgever van die band Zijlstra... zanger, trompetist, componist en tekstschrijver Jeroen Zijlstra. Dit liedje, Jeroen, Blues voor Ramses... dat was eigenlijk het uitgangspunt voor al die andere 19 liedjes, hè? Ja, toen, toen dat de duet uh, eruit was... dan kan je gewoon gaan variëren... en dat ook weer helemaal naar jezelf toetrekken... zodat Ramses en Zijlstra gewoon eigenlijk... Uh, en als je die cd beluistert, dan is dat wel uh, het allerleukste... Van dat het echt eigen blijft, maar ook heel erg uh, een, een, een ode is aan... Tenminste een, een, ja, je probeert toch te benaderen van waar hij de kracht, waar de kracht van je liedjes zat. Dat, uh, dat is uh, belangrijk. En, ja, je, zou, je moet gewoon de liederen horen om dat, uh, te, te kunnen begrijpen wat ik bedoel. Maar dit was het eerste lied. Een, een ode aan Ramses. Letterlijk een ode aan Ramses. Die andere liederen kun je zo horen, maar die zijn dat niet letterlijk. Dit is dat wel natuurlijk. Uh, weet je nog waarom je precies dit liedje uh, bent gaan schrijven? Oei. Ja, het was, ik, ik, het, het was niet, ik weet het wel weer, Jan, geloof ik. Dus de, de, de tekst die komt altijd later. En ik was in ieder geval uh, bezig met... Uh, het lied zo te schrijven dat het dan in, een, in, een, in een tweetal toonaarden staat... zodat je Lydia kan laten meedoen. En is een, dit was eigenlijk het eerste lied waar het, dat behoorlijk in gelukt is. Want je, als je voor jezelf schrijft... hoef je eigenlijk gewoon uh, alleen maar in je eigen toonaard te schrijven. En ja, dat probleem is uh, voor het eerst getackled in Blues voor Ramses. Dat, dat halverwege het lied moduleert het naar een prettige toonaard voor de zangeres... Die zingt dan haar ding en dan komt het eigenlijk weer terug in de oorspronkelijke toonaard. En dan zingen we, dan koppen we hem samen in. En dat, dat, dat is uh, dat vind ik goed gelukt. In, in, uh, gewoon technisch gezien. Nico van der Linden was het trouwens. De pianist van Ramses Dam. Ja, waar je het net over had, ja precies. Dat wil ik toch even zeggen. Maar het was in die zin ook wel een gevaarlijk liedje. Dit. Want was jouw opzet niet geslaagd, was dit hele project er nooit gekomen. Ja, ja, dat vertrouwen moet je dan maar. Ja, dat weet je natuurlijk nooit. En ik heb natuurlijk de, de, de, de Boys en uh, Lydia. Om, om, daar gooi ik het altijd naartoe. En dan uh, maken we er een prop van. Of het wordt gewoon weer aangescherpt door. En snap je? Dus ik, ik suggereer een aantal akkoorden. De pianist die gaat daar eens goed naar kijken. En maakt daar nog een paar dingen bij. Maar in principe zitten ze zit dus op het goede moment ja te knikken. Van dat gaan we wel, in, dat, dat wordt wel wat. Krijgt, tijdens het maken in, in de band krijgt het nog iets meer vlees. Maar het wordt ook meestal tegen die tijd. worden dan eigenlijk al, al een aantal wenkbrauwen opgetrokken. En, uh, en uh, um, dan, dan gaat het niet gebeuren. Er zijn 26 liederen zijn er de revue gepasseerd. en daar zijn er 20 van overgebleven. Dus het is wel degelijk. Een goede vraag, want er valt absoluut eh, vallen de dingen door de mand. Dat zie je ook tijdens de theatervoorstelling... die jullie op dit moment ook spelen met dit repertoire. Die spelen jullie te midden van echt honderden propjes. Dat zijn alle liedjes die het niet geworden zijn. Dus ja, in, in, in, de, in de altijd spannende rode bioscoop zijn we een week. Op... In Amsterdam, klein theatertje. Ja, ja dat, dat, dat het kleinste, uh, leukste onverbouwde theater van, uh, van Amsterdam. En uh, daar stond een printer naast de piano. En daar spuugde gewoon uh, de, de hele. Sessie spuugde daar teksten en, en melodieën uit... die daarna weer vr, verschrompeld en verpropt... en totaal gefrustreerd naast de piano gekwakt werden. Weer ter hand genomen en dan weer uitgevouwen. En dan, ja, dus dit, dit, tijdens die uh, Leidensweg is ons, uh, ons, uh, ons, ons, ons decor ontstaan. Dus die prop hebben we meegenomen tot grote... Plezier van de techneuten die alle proppen precies moeten leggen, zoals de regisseur Dick Housen dat bedacht heeft. Daar is hij nogal precies in begrijp. Ja, ik. daar hebben we heel veel lol over. Dat is, die proppen, dat is een fenomeen, nu al. Van voor je voorstelling. Jeroen, um, even terug naar die blues voor Ramses. Dat gaat natuurlijk over, over, over die, die nachtelijke zwerftochten die hij, de, hij maakte door Amsterdam. Inderdaad, dat, het, het is in Amsterdam. Het is zijn liedje, maar het, is het ook een beetje in die zin jouw beleving geweest van Amsterdam? Hij kwam uit het zuiden naar een nieuwe stad. Jij kwam oh, iets minder extreem uit Den Oever naar een nieuwe stad. Maar herken je je ook daarin? Nee, ik geloof dat ik veel introverter was. Ik heb heel lang eh, als een dorpsjongen in Amsterdam... Met, met echt mijn ziel onder mijn arm nog licht onverstaanbaar... vanwege dat eh, nogal zware Noord-Hollands dialect. En, en, dat die kant die van Ramses, daar ben ik hoogstens jaloers op geweest. Omdat ik dat niet... Eh, ja, wat dat betreft vind ik heel anders. Ik ben niet die... die die, die, die, Ramses die wat gewoon de hele binnenstad van Amsterdam... Uh, aan zijn zegenkaart toegevoegd, dag en nacht... was hij gewoon uh, de, de, de, de, de man om uh, bij te wezen, te volgen, mee te drinken. En, uh, nou, je kan met mij heel goed drinken, maar op een gegeven moment... dan uh, ben ik toch iets... Uh, en vooral in de tijd dat ik in Amsterdam kwam wonen... heb ik minstens tien jaar over gedaan om überhaupt... een klein beetje te begrijpen de codes daar te kraken... in plaats van ze uit te vinden. Want dat was toch echt Ramses. Die vond gewoon... Uh, je hebt het nachtleven van Amsterdam echt naar zijn hand gezet. Als ik, als ik, ben, als ik het zo heb begrepen, ja, volgens mij is dat wel zo. Ja. Jij was een wat schuchter en wat verlegener man, uh, althans in, in, in je eerste jaren daar in Amsterdam. Ja, had iets langer nodig. Ja, lang, langer nodig om dat nachtleven te, te ontdekken. Heb je hem wel eens ontmoet, behalve bij dat Radio 2 uh, Gala, waar je het net over had, waar jij uh, het is in Amsterdam zong? Ja, ik heb hem wel eens ontmoet. Dat was na de première van King Lear. Dat zat ik toen met. Toneelgroep Amsterdam speelde ik daar een paar partijen trompet. Dat was het eerste contract wat ik had. Dat is een geweldige ervaring. En na de voorstelling uh, zat hij daar in een belendend perceel. En ik raakte aan de praat En ik ben naar de kring gegaan met hem. Dat was ook nog leuk. En daarna zijn we alle twee zo dronken geworden. dat we eigenlijk gewoon geen herinneringen meer hebben aan die nacht. Dat is een beetje mijn, mijn uh, hoogtepunt. Echt persoonlijk, uh, het was wel lachen. Dat is wel lachen, maar die nacht heb je verder niet geïnspireerd... tot het schrijven van nieuwe liedjes, begrijp ik. Nee, daar weet ik niks meer van. <laughs> die nacht is even wat weggezakt. Ja, <laughs> precies. Ik stel voor dat we gaan luisteren naar, naar live muziek. Want jullie zijn hier natuurlijk niet uh, voor niks... Uh, uh, amas uh, opkomen draven in Casaluna. Uh, ik stel eventjes uh, de bente voor: Op uh, uh, toetsen uh, Pieter Jan Kramer. Op uh, Bas Edwin Wieringa... Nou, het Ingenhoes op percussie. Uh, en Lydia van Dam is er ook. Uh, en het is bijzonder dat ze er is. Waarom dat bijzonder is, dat, dat vertelt ze straks uh, zelf. En Jeroen is er natuurlijk, Jeroen Zastra, Jullie gaan een uh, nummer zingen van uh, de CD uh, Samen in Zee. 20 liter uh, geïnspireerd door Ramse Shaffi. Bijna twee jaar geleden alweer overleden. Dit is het nummer Noorderlicht. Zijn jullie er klaar voor? Dan wordt er wordt nog een nee, beetje ja. met koptelefoons uh, gerommeld. Ik zei het al, het is vrij klein hier in de uh, huiskamer. maar uh, enorm gezellig. En er is ook wijn en bier en hapjes. Ik zie Naud Ingenhoest nauwelijks. Die zit achter iedereen. Maar hij is er wel degelijk. Uh, met zijn uh, heel klein drumstelletje heeft hij meegenomen. Noorderlicht, dames en heren. Nou, Noorderlicht. Dit is de band Zastra. Lang. Steen van mij, kracht van mij, hart van mij. Wacht tot ik aan meer bij de sterrenpoort vroeger dan verwacht. Ligt Zijlstra live in Casa Luna hier bij de NCRV op Radio 1. Dank jullie wel. En u hoorde ook Lydia van Dam, de, de Lisbeth List van, uh, van uh, Jeroen Zijlstra... zoals hij uh, haar uh, omschreef. Lydia, kom je er even bij? Ook dat, uh, dat ze even, even voorzichtig niet struikelen over de keyboard... of over de contrabas of over de flesjes bier. <laughs> kom maar gezellig bij. Lydia van Dam... Um, het, het is heel bijzonder dat je hier überhaupt bent vanavond. Want je bent even met wat vocale tegenslag geconfronteerd. Ja, ik ben behoorlijk verkouden geworden. En dat hebben de mensen misschien ook wel gehoord... dat af en toe een woordje wegviel. Want het komt er gewoon dan niet uit. Maar nou ja, zo is het dan. Dat kan zo gaan. Kun je de optredens wel blijven doen? Uh, ik hoop het. Uh, we hebben komende vrijdag weer. En ik heb het gevoel dat het per dag uh, beter wordt. Dus uh, ik hoop dat ik vrijdag weer. Ik heb nog een paar dagen. Hè, weer op orde ben. Nou, veel citroengrog drinken. Cognacje ja. met de geklutst ijs gaat ook te werk. Oh ja, huh, dat lijkt me heel vies. <laughs> ja, ja, maar het is voor de goede zaak. Hè? Ja. Lydia, dan, dan word je gebeld. En dan uh, zegt ene Jeroen Zastra: Wil jij mijn Liesbeth List zijn? Uh, nou, zo is het niet gegaan. Maar ik snap wat je bedoelt. Je, op een gegeven moment word je dan uh, uitgenodigd om... Uh, we, hebben te, we kennen elkaar al een tijdje, want we hebben bij hetzelfde management gezeten. En uh, Jeroen die zei wel eens tegen me, je moet in het Nederlands gaan zingen. Ik heb altijd Engels gezongen, ik heb altijd uh, jazz gezongen, Engelstalig. Ik dacht, ja, wat moet ik nou in het Nederlands? Het is niks voor mij. Maar uh, toen op een gegeven moment heb ik meegedaan aan een Eikman-project. Dat is de dichter Karel Eikman... Die wilde graag zijn uh, gedichten op muziek. Hebben we samen wat dingen geschreven? Het was voor mij de eerste keer dat ik Nederlandstalige repertoire zong. En uh, dat was eigenlijk wel ontzettend leuk om te doen. En zo is het langzamerhand uh, ontstaan. Jullie hebben ook samen in de voorstelling Troost gestaan. Ja. Uh, ook met, met Geert van Maasakkers. Ja. Dus in die zin hebben jullie uh, dat talige veld samen verkend. Voor jou uh, werd dat steeds vertrouwder. Ja. Maar dan ineens Shaffy. Was Shaffy voor jou ook een inspiratiebron? Ja, absoluut. Ik ben altijd gek op Ramses Chaffee geweest. Er was ook iemand een beetje voor mijn tijd. Ik ben dan net even te jong, zeg maar. Maar mijn zus, die was helemaal gek van Lisbeth en Ramses Chaffee. Dus ik heb dat wel degelijk meegekregen, ook van thuis. En is het dan toch, als jullie daar dan staan, samen staan te zingen... Hè? geen liederen van Chaffee, maar wel liedjes die heel duidelijk op hem geïnspireerd zijn. Ja. Uh, dat lijkt me een enorme verantwoordelijkheid. Want eigenlijk, ja, hoe moet je dat nou zeggen... Uh... Laat je toch geschiedenis herleven op de een of andere manier? Ja, daar denk ik maar gewoon niet te veel over na. Anders dan durf ik het niet meer. Is Lisbeth List al gekomen? Ik dacht het niet. We hebben, dus zij is wel uitgenodigd voor de kleine komedie. Maar ik heb niet, Bij de première? Ja, maar volgens mij, ik dacht niet dat ze er was. Met de, dat weet Edwin wel, maar ik dacht het Edwin, Edwin Weeringa, de bassist, die zegt... nee, ze was er niet, maar misschien komt ze nu nadat ze dit gehoord heeft wel ja. kijken. Jeroen, wat, wat uh, voegt Lydia uh, toe aan deze, aan deze nummers, behalve haar vocalen Nou, het is eigenlijk de, de, de, het alternatief voor onze saxofonist... die helaas heeft moeten afhaken. Het is, ik had natuurlijk op de linkerflank Rutger Molenkamp... Die, die, die, die tien jaar met ons mee heeft gespeeld. Maar wegens MS heeft moest, uh, moeten afhaken. En nou, dat heb ik echt een seizoen lang liefde en dorpsgevoel gespeeld. Um, zonder uh, vervanging. Je vorige voorstelling? Vorige voorstelling. En dat zijn, hebben we echt met z'n vieren ingekopt. Met wel op de cd dan uh, strijkersarrangementen van Martin Fonsen. Dat was toen de, de, de nieuwe ingang. En, ja, en daarna uh, hebben we de, de, de list verzonnen, de nieuwe list, uh, met die, de duetten en uh, zijn we daarin geschoten. Dus dat... Ik kan me voorstellen dat hè, jouw achtergrond ligt ook in de jazz. Hè. Je bent jazz-trompetist, uh, Lydia's achtergrond ligt in de jazz, vertelt ze net. Dat ook wat dat betreft je hart uh, uh, oploeide. Uh, dat, dat je nu ook meer jazz uh, kon toevoegen aan je composities. Omdat je iemand ter beschikking had die dat gewoon geweldig kon uitvoeren. Ja, dat is echt een, een, een zegen dat, dat het gewoon... Het is ook nog eens een keer... Uh, je, iemand moet de muze wezen. Is, dat je die ideeën dus echt weer eens... Je kan ook bijvoorbeeld in de derde persoon... Lydia kan ook bijvoorbeeld over mij zingen... Terwijl ik uh, de, de zee zo mis... In, in, dat je dat zelf dan niet meer hoeft te zingen. Dus je kan echt ook... Uh, Qua teksten kan je een paar kanten meer op... dan, dan dat je altijd maar in je eentje de, de, de dingen moet staan uit te leggen of uit te zingen. En dat, dat, ja, dat, dat, is, dat blijkt gewoon... Uh, voor mij heeft dat heel erg goed gewerkt. We hebben Gewoon een jaar lang ben ik elke maandag bij Lydia langs geweest... met alle ideeën van de weeromstuit. Ging zij ook terugschrijven. Weet je, ze heeft uh, t, t, drie uh, composities gemaakt... maar ook uh, af en toe tekstvarianten uh, ingebracht. Coupletten veranderd... Om, om het gewoon zo goed mogelijk naar buiten te krijgen. Dat, nou ja, dat is voor mij... Dat heb ik ook echt wel nodig. Ik kan, ik kan eigenlijk het beste functioneren met mensen... die, die op, een, op een kleine afstand met mij meedenken. Ik kan het heel veel zelf. Gewoon, ik kan dagenlang in, in, in Durgerdam achter de Vleugel... Daar woon je? Daar woon ik, ja. En, uh, en dan op een gegeven moment moet het gewoon gedeeld worden met mensen die ik vertrouw. En ook uh, die, die, die begrijpen van waar het heen moet. En dat geldt voor de band, zowel nu al als uh, Lydia, die, ja, die dat heel goed uh, kan, kan aan, aan heeft gevoeld. En daar, daardoor zijn die stukken ook zo geworden als ze nu zijn. Dus Dat is echt... Met wie je speelt, daar word je door bepaald. Dat is dan ook de muze. Vroeger was het bijvoorbeeld uh, Milène d'Anjou. Ja, daar begon eigenlijk je theatercarrière. Hè? Je hebt liedjes voor haar geschreven, cabaretieren en zangeres. Ja, dus die, die kon ook fantastisch zingen en wilde ook gewoon, nodigde mij ook heel erg uit. Van, schrijf jij nou eens voor mij? En die had dan ook zelf ideeën, maar dan was ik er voor de vorm. En ze sleurde mij toneel op. Ik heb twee keer een tour met haar mogen doen. Maar is het dan, dan nog steeds die verlegen jonge Zastra... uiteindelijk, dat je toch uiteindelijk iemand anders nodig hebt... Uh, of je muzikanten of Lydia van Dam, of Milena Danjouw... die zegt, en nu gaan? Ja, ik weet niet of dat met dat, dat verlegen wezen is. Ik geloof ik, een, heeft iets, dat is wat anders... als gewoon aangevuurd en aangestoken worden... door de mensen met wie je werkt. Dus dat, ik, dat heb ik wel nodig. Verlegen blijf je geloof ik altijd wel, maar, maar, maar qua direct uh, brengen van je ideeën... ben ik daar wel in gegroeid. Dus zo, die verlegenheid die uitzicht dan... als het zich nog uit in andere dingen. Waarin? Dus dat, dat, dat, ja, in, in een soort onhandigheid... Uh, als het over andere dingen gaat. Teksten schrijven en, en uh, de band leiden. En, en, snap je? We hebben nu zes cd's gemaakt... met heel verschillende... Uh, in onder, om, heel verschillende omstandigheden. En dat, ja, dat op een gegeven moment... durf je wel gewoon maandag... Met je lege bootje naar zee. Laat dat maar aan mij over. Maar andere dingen. Ja, dat, dat blijf je toch wel heel erg. Uh, ja, je bent wie je bent. En dat blijft tot een soort. haperen, schitteren en schutteren. Dat, is, dat hoort wel heel erg bij mij. Lilia van Dam, de muzen van Jeroen Zijlstra. Dat zijn mooie, maar ook uh, grote woorden. Heb je dat zelf ook zo ervaren? <laughs> nou ja, soms wel ja. Ja, ik denk dat, dat heeft hij me wel uh, vaker verteld. Ja. <laughs> en wat, wat heeft hij jou geleerd? Is hij zeker ook een beetje jouw muze? Want je hebt liedjes ja. voor de cd geschreven. Had je eerder gecomponeerd? Nee, nee, helemaal niet. Nee, maar dat was, ook, dat was natuurlijk heel geweldig. Dat hij me daartoe zette eigenlijk. Van dat kun je en probeer dat nou gewoon en, en doe dat. En, ja, en dat is eigenlijk wel wederzijds. Dus dat muze gevoel. En ja. toen je ging componeren... Ja, Shafi, was die ook ergens op dat moment voor jou, omdat alles, alles kleurt Shaffy op deze cd. Dat geldt dus ook voor jouw composities. Die kleuren ook Shaffy Maar had je Shaffy in je achterhoofd terwijl je die, die, die, die compositie aan het maken was? Uh, ik moet je eerlijk zeggen, nee. Dat, met, met de stukken die ik gemaakt heb, dat is besloten, dat bestond eigenlijk al voordat dit hele idee uh, kwam. In uh, Ziel van Zout, dat was ook een tekst die al bestond. Dat had ik ook al eigenlijk gemaakt voordat uh, dit hele idee uh, tot stand kwam. Dus er waren, uh, die, die stukken bestonden eigenlijk al. Die had ik al een keer geschreven. Maar ze, paste op ze de, pasten op de of of meneer Wonder wel in, in, in, in uh, uh, die twintig ja. liedjes. Ja, klopt. Zo is het gegaan. En je hebt ook één tekst geschreven op, uh, op de cd, als ik me niet vergis. Cepok? Nou, een deel ervan. Het dus, gaat over hem, het ja, gaat over Jeroen Ja, er ontbrak een couplet, naar mijn idee. Er moest nog wat uh, tekst bij en toen heb ik een, een, een tekst in de sfeer van hem... dacht ik, zo, gemaakt, die daar wel op aansloot. In de voorstelling die jullie spelen is dat een mooi moment, want dan en eindelijk gaat hij een keer terug op dat toneel... en is hij eventjes op de, op de achtergrond. En dan bezing je hem. Eigenlijk ja. uh, ontleed je hem een klein beetje in, in dat liedje. Ik ga je niet vragen te zingen, want je zei het al. Hè? De stemmen wil even niet zo vanavond. Fijn dat je sowieso er bent, hoor. Uh, maar kun je een klein stukje citeren van het liedje? Om een beetje een idee te krijgen hoe jij naar Jeroen Zijstra kijkt. Aha. Als hij een tijd geen meeuwen hoort... dan voelt hij zich door en door verlaten om met zijn verre vriend te praten, zet hij een zeeschelp aan zijn oor. Als hij te lang de schepen mist, dan lijkt de wereld niet te kloppen. Wil hij zich in zijn schulp verstoppen, alsof hij zelf de verte is. Hij heeft een ziel, een ziel van zout. Hij heeft zonder deining niets te zeggen. Wil zijn ziel te rusten leggen, als een zeepok op verdronken hout. Uh, hij houdt van zilt en van zout het meest... Hij leeft van schuimende gedichten en van verre blauwe van blauwe vergezichten. Hij is ooit zelf op zee geweest. Ben jij dit, joh? Ja, dat zegt uh, ja, Juist omdat je het een ander hoort zingen, voorlezen, is het. Is het uh, ja, raakt het wel aan een soort kern van, uh, van blauwe, melancholische gevoelens of zo. Dus dat, dat het is een heel mooi beeld. Het is, het is eigenlijk het zal het verklappen. Dus, ik toen ik met Gerard van Maazakers samen zong in Troost... hadden we een idee van, weet je wat ik doe? We schrijven een lied, ik ben zout en jij bent zand. Want uh, ja, Gerard is natuurlijk van uh, het Braboland, zeg maar. dat is alles met zand. En ik dan ben ik van het zout. Dus ik had die helft van het lied gemaakt en opgestuurd. Hartstikke mooi, zei Gerard, maar zoals het heel vaak gaat... weer, weer ergens sinds blauw hinein. Dat, uh, nou, die tekst die lag daar... Ik naar Lydia, ik zeg, kijk, nu kunnen we. Ik had het dus in de ik-vorm geschreven. Toen werd het in de hij-vorm. Ik zeg, jij zingt. En dan kan ik een beetje die blauwe vergezicht wezen. Nou, en dat werkt dus heel erg goed. Dus ja, het klopt. Het is een beeld wat heel erg nu bij jou hoort. Want dat hoeft nog helemaal geen sterk beeld te wezen. Maar in deze combinatie gaat het echt. Raakt het de kern van waar ik in heel veel liederen mee bezig ben. En. en werkt het ook nog eens een keer uh, heel goed op tijdens de voorstelling. Zeg. Die zee die ben je inderdaad nog steeds niet kwijtgeraakt natuurlijk. He, je hebt de, de zee ingeruild voor het podium. Je hebt je vissers ingeruild, ingeruild voor je muzikanten. En met dank aan Shaffi uh, onder andere. Maar die zee blijft belangrijk. En dat vind ik het mooie aan deze cd. Het is Shaffi, de kleur van Shaffi. Het, het, het is de kleur van uh, Lydia, van, van de jazz invloeden die zij met zich meebrengt. Het is de kleur van, de, van jullie band... En het is die kleur van de zee. Eigenlijk komt alles samen wat jouw carrière tot nu toe bepaald heeft. Ja, ook, ook nog. nog denk ik denk dat het ook komt. Dat, dat, de, de, de zee heeft voor mij ontzettend te maken met afscheid. En als je ouder wordt en je gaat mensen uh, verliezen. Lijkt het net weer of je weer je, je herijkt op de dingen. Waar je, op, de, op de momenten en op de, de, de, de, de jeugdherinneringen waar je vandaan komt. Want je, je bent constant bezig. Uh, een afstand en afscheid te nemen van mensen die zeer dierbaar zijn. Dat, uh, ja, dat hoort gewoon, uh, denk ik, bij de leeftijd. Maar het was deze zomer een zeer heftige qua. Veel te vroeg afscheid moeten nemen van allerlei mensen die gewoon uh, van mijn leeftijd waren en uh, ja, heel erg uh, snel bergafwaarts gingen. En dat, uh, dat dan ga je vanzelf weer terug naar de dingen waar je, uh, naar de oer. ...dingen waar je mee begonnen bent. Dat is, dat dan maak je de balans op, als het ware. Ja, en dan komt het toch weer... ...dat zoutgehalte gaat dan toch weer... Het ...kruipt dan toch weer in die liedjes... ...terwijl je dat uh, ja, dan niet zo verschrikkelijk van bewust bent... ...of wat van plan bent. Maar ja, als je terugkijkt op de nieuwe cd... Is het weer, uh, ...heeft het weer een hoog olie- en rookgehalte. Het zoutgehalte is weer meer terug... ...dan, dan ik eigenlijk van plan was. Oling en Rook, zo heet die eerste CD. In meerdere opzichten is de cirkel rond, mag je stellen bij uh, Jeroen Zastra. Hij begon bij Shaffi, hij is terug bij Shaffi, hij begon bij, bij Maritieme Liedjes, hij is terug bij de Maritieme Liedjes. En hij blijft bij ons, samen met zijn band en samen met Lydia van Dam... ook in het volgende uur. En in het volgende uur komt ook u aan het woord. Want ik ben ook zo benieuwd uh, welke uh, inspiratie Ramse Shafi u opgeleverd heeft. U kunt bellen, misschien als u hem heeft zien optreden... of als u hem heeft ontmoet met 0800-1121. U kunt mailen naar kazaluna.ncf.nl en twitteren. Dat kan met hashtag Kazaluna. Nu eerst het bureau hier op Radio 1. En wat ons betreft heel graag tot zo na 1... Een...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 Dit lijkt mij een aardig werkje voor jou. Wat moet ik daarmee? Je moet haar schrijven dat je haar uitnodiging zeer op prijs stelt... en dat je haar een deze dagen zult opbellen voor een nadere afspraak. Drenthe is altijd een moeilijke provincie geweest. En mensen in bejaardentehuizen zijn bij uitstek geschikt... omdat die gewoonlijk van eenvoudige afkomst zijn. Het lijkt wel of je er tegenop ziet. Ik zou het wel weten, zo'n uitje... Heerlijk. Misschien krijg je wel een gebakje. Want in zo'n huis is altijd wel iemand jarig. Als ik het niet zo druk had, zou ik het zo van je overnemen. Dat weet ik. Ik had het u graag gegund. kom voor mevrouw de Jong. Welkom mevrouw de Jong. We hebben er hier twee. Mevrouw G. A. de Jong. Mevrouw, mevrouw Geeske, Geeske de, Jong, de Jong. Wilt u even naar de receptie komen? Geeske de Jong. Ach, de koning. Zullen we eerst even naar mijn kamer gaan? Nee, Gijs. Straks. Eerst deze meneer. Zulke mensen zijn er straks ook bij. Gaat u zitten. En daarom wilde ik u van tevoren even waarschuwen... want er zijn ook goeie onder. We willen alleen geen onderscheid maken. Rookt u? Alleen een pep. U zult er wel rekening mee moeten houden dat het pijl niet zo hoog is. Zodat u het het beste zo eenvoudig mogelijk kunt houden. U moet maar denken, het is voor deze mensen een afleiding. Het haalt zijn even uit de sleur van alle dag. En daarom zijn we blij met iedere bezoeker. Hebt u misschien bijzondere banden met rente? In de oorlog heb ik een paar maanden bij een boer in Grollo gezeten. Jammer, want de mensen willen altijd graag weten waar iemand wegkomt. Daar breekt het ijs. Hoe wilt u dat ik u voorstel? Als medewerker van het bureau? Dokter? Dokter Anders? Nee, gewoon meneer Koning. U hebt toch gestudeerd. Dat heeft niets te betekenen. Hebt u misschien nog bepaalde wensen? Nee, ik zal wel zien. Ik heb een paar van de beste mensen gevraagd... om na uw lezing in de erker bij elkaar te komen om de lijsten in te vullen. Daar wil ik natuurlijk graag bij zijn. Dames en heren, ik kom wel uit Amsterdam, maar mijn ouders komen uit Zwolle. En dat is al een stuk dichterbij. Dichtbij genoeg om me hier thuis te voelen. Mijn grootvader was daar bakker. En zijn grootvader heeft als kleine jongen aan het eind van de Franse tijd de Kozakken nog door de Sassenpoort zien rijden. Zo dichtbij is het verleden. In dat verleden is ons bureau geïnteresseerd. Niet in het verleden dat in de geschiedenisboekjes staat. Het verleden van vorsten en edelen en hoge magistraten. Maar in wat de gewone mensen zagen en deden, dachten en geloofden. En omdat dat... Verleden Nooit is opgeschreven, is de enige plaats waar het nog voortleeft uw herinnering. Het zijn de verhalen die u van uw vader en moeder hebt gehoord. En die weer van hun vader en moeder. Zoals in mijn familie de Kozakken tot op de dag van vandaag door de Sassenpoort zijn blijven rijden. En dat zijn nog maar de Kozakken. Er zijn voorbeelden dat de herinnering van de mensen vele honderden jaren teruggaat. Zoals in de Brabantse Peel, waar de mensen generatie op generatie elkaar vertelden... dat daar een man met een gouden helm begraven lag. Tot in onze tijd op de aangegeven plek het graf van een Romeinse centurion werd ontdekt in volle krijgsuitrusting, met een koperen helm. Ja, meneer Swiers. Wat betekent nou feitelijk de noem Rode? Dat weet ik niet. Want ik heb wel eens hoort dat hier old is. Dat is hij vast wel, hè, meneer Koning? Ja, dat is wel zeker. Zal het niet uh, iets met de hunnebent te maken hebben? Van rol, net als ballo van bal. Dat lijkt me niet waarschijnlijk. Maar die steen, die mussen toch rood, die, die kun je niet optellen. Ik zal het dus voor u nakijken. <middelen> Misschien kunnen ze de vragen eerst even doorkijken. Eh. Voor u over praten. Als u hem nou eerst even doorkijkt, dan zegt meneer Koning straks wat de bedoeling is. Ik kan mijn brilje niet vinden. Die hebt u? Ja. Oh. Oh, al. Ja. Hoe kan ik ook zo dom wie... Zullen we dan nu beginnen? Misschien kunnen we het beste een voorbeeld nemen. Er wordt bijvoorbeeld in de vragenlijst gevraagd... wat er gebeurde met de nageboorte van het paard. Heeft een van u wel eens gezien dat hij in een boom werd gehangen? ja. Ik wel. Ach. Brood zag in onze alzijn. Jawel. Ben je aan Naring, ja. Ah, Wat proot nou. Zo achtelijk werd ben je niet. Waar was dat dan? Ik bedoel, in welk dorp? In Zuidvelder. In Nerg. En u? Waar komt u vandaan? Ook in Zuidvelder. bent <laughs> zijn zusters. Wij noemen dat niet het nagebote, maar de ham De Han? De Han. Hoe speel je dat dan? Dat kun je niet spelen. Dat is Dresden. En wat deden ze daar bij u mee? De, die hangen ze in de boom. Waarom deden ze dat dan? Dat veel later de kop op hoog. En u deed dat ook? Iedereen deed dat. Nou, bij ons deden ze dat niet. Zo achterlijk waren wij niet. Ik luister. Wat wilt u horen? Hoe het was. Het was scabreus. Scabreus? Goed, pervers dan. P pervers? Ik voel hem een lijkenpikker. Al die mensen die daar in hun bedden en rolstoelen... in een zaaltje bij elkaar worden gedreven... terwijl ze wat anders aan hun hoofd hebben. Alleen omdat wij liever op een stoel zitten... dan een schop in de grond steken zoals zij hun hele leven gedaan hebben. En dat moet dan nog verkocht worden als superieur ook... terwijl het geen fluit voorstelt. Wat ben je toch een eigenaardige jongen. Ik mag dat wel. Jawel. En hoeveel lijsten heb je nou mee teruggebracht? Niet één. Niet één? Nee, en dat was ook niet de bedoeling. De enige bedoeling van die mevrouw de Jong was... dat ik daar een cabaretvoorstelling op niveau kwam geven. Maar dat zal haar wel niet zijn meegevallen. Dus je bent helemaal voor niets geweest? Volstrekt voor niets. Misschien wordt er nog een lijst nagestuurd, Maar zelfs dat betwijfel ik. Alfa. Je hebt je in ieder geval geamuseerd. <tot> Zitten. Ik heb u een paar keer vergeefs gezocht. Ik was er niet. Dat heb ik gemerkt. Maar u hoorde er wel te zijn. U weet dat wij drie kwartier tussen de middag hebben... en geen anderhalf uur, zoals u er ook wel eens van maakt. En wie zegt dat? Dat zeg ik. En wat geeft u daartoe het recht? Dat is mijn bedrijf. Plicht, Dat is uw plicht. Weet u wel wie hier tegenover u zit? Hier tegenover u zit een genie, meneer Beerta. En genieën bericht men niet als ze te laat zijn. Dat ben ik niet met u eens, meneer Veerman. Genieën moeten ook op tijd zijn. Genieën hebben hun eigen tijd. Denkt u maar aan Kant. Kant was een genie, maar ook een man van de klok, zoals u ongetwijfeld bekend zal zijn. Ik heb van u niets te maken. Ik luister naar mijn eigen wetten. Maar hier gelden de wetten van het bureau. Weet u wat u bent? U bent... En gaat u nu maar weer aan uw werk voor u beledigend wordt. Want daar hebt u later alleen maar spijt van. Een niezerige bureaucraat. Dat bent u, meneer Beerta. Een benepen bureel raad. En daar krijg ik geen spijt van. Dat scheelde niet veel. Ik dacht werkelijk een ogenblik dat mijn laatste uur geslagen had. U hield zich anders goed. Dat stelt niets voor. Dat is angst. In werkelijkheid was ik zo bang als de dood. Ik was blij dat jij in de kamer zat. Heb je het al gehoord van Veerman? Wat is er met Veerman? Dood. Dood. Beroerte. Op de play. Wie bij ons? Thuis. Veerman is dood? Veerman is dood. Ik krijg zo straks een hospitaal op bezoek. Dat is onverwacht. Het is onverwacht... Wat hoor ik? Is Veerman dood? Ja, die. Veerman is dood. Hoe kan dat nu zo plotseling? Zulke dingen gebeuren altijd plotseling. Is dat soms omdat jij gisteren ruzie met hem hebt gemaakt? Het is mogelijk. Ik heb je nog zo vaak gezegd dat je die man moest ontzien. Hij zag er altijd zo verschrikkelijk uit. Ja, D. Nee. Waarom luister je dan nooit? Nu zit je dan mee. Mevrouw Haan heeft het er maar moeilijk mee. Ze was bijzonder gesteld op Veerman. Ik hoor dat Veerman dood is. Veerman is dood. Dat spijt mij bijzonder. Mij ook. Hij was een bijzonder mens. Dat was hij zeker. Zeer belezen. Een man met uitzonderlijke gaven. Inderdaad. Ik zal hem missen. Wij zullen hem allemaal missen. Doen wij er nog iets aan? Wij zullen bloemen sturen en het is mijn plan om naar de begrafenis te gaan. Dat toch op zijn minst. Wilt u dan zorg dragen voor de bloemen?